Michel Koenen met het NOS-journaal. Het COA houdt het asielzoekerscentrum in Hardenberg en een tijdelijke noodopvanglocatie in Lozen open... omdat het niet is gelukt om voor de bewoners een andere locatie te vinden. Het gevolg daarvan is dat het COA vanaf morgen een dwangsom moet betalen... die was afgedongen door de gemeente Hardenberg. Elke dag dat het AZC open blijft moet het COA 55.000 euro aftikken... voor de noodopvang 7.500 euro. Ook de gemeente Epe wil dwangsommen opleggen aan het COA en aan hotelketen Fletcher. Daar zitten asielzoekers langer dan afgesproken in een hotel. Israël gaat voorlopig door met aanvallen op Libanon en Iran, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump zei eerder juist dat een deal met Iran dichtbij kan zijn. Volgens hem is het regime van plan akkoord te gaan met een 15-punten plan... Iran zegt dat er helemaal geen onderhandelingen lopen... maar dat de woorden van Trump alleen zijn bedoeld om de olieprijzen te laten dalen. Netanjahu wil niet op het plan van Trump reageren. De VS betaalt het Franse Total Energies bijna een miljard dollar... om twee windparkprojecten op zee stop te zetten. Vier jaar geleden kreeg het bedrijf daar toestemming voor... maar de VS geeft het geld nu terug... en Total moet het investeren in Amerikaanse olie- en gasprojecten. Het Franse bedrijf claimt dat er genoeg andere technologieën dan windenergie beschikbaar zijn. En Noah Lang mist vrijdag het oefenduel van het Nederlands elftal tegen Noorwegen in Amsterdam. De speler van Galatasaray raakte woensdag geblesseerd in de Champions League... toen hij met zijn duim beklemd raakte tussen twee reclameboorden. Lang werd gelijk na de wedstrijd geopereerd aan een diepe snee in zijn duim. Het weernocht is bijna overal bewolkt, maar het blijft droog, ook vannacht. Het koelt af tot een graad of vijf. Overdag ook bewolkt met in het binnenland af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Woensdag gaat het regenen en ook een stuk harder waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Look like an Egyptian them. Sun go down, pick to star before we lost the moon Youth is wasted on the young Before you know it's come and gone too soon You. Okay. Right here. <clears throat> uh, you see, love is like a. <clears throat> <clears throat>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 Из в нашем доме поселился замечательный сосед. Теперь не веселиться, не грустить. Из разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderà. Zat in freta e vai Che qui credente non ti arrenderè Luister naar de zon, Hij roept je na Dit is jouw moment nu maar staan.